Rond Utrecht Centraal was er gisteravond een storing... mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Door de hitte was er gisteren al veel vertraging op het spoor. Ook vandaag rijden na de ochtendspits minder treinen door het warme weer.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 De Uitslanden werden geboeid en werden in groepjes afgevoerd. Het is al de hele week onrustig in Den Haag. Naar aanleiding van de dood van de Arubaan Mitch Henriques. Het weer in de loop van de ochtend wordt het overal droog. En gaat, het, gaat de zon flink schijnen. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Morgen wordt het extreem warm. Met op sommige plaatsen mogelijk 38 graden. Dit was het in Washington. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB.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 met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Like the legend of the Phoenix huh. All ends with beginnings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 Tu moi tu es très belle je suis oh je parle un petit peu français en ik de even nederlands met me mijn confus dat mij dat wij samen kijken de jongens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 She walks right on your side Transition It's so irresistible. But all the damage she's caused is infixable. Every 20 seconds, we repeat her name. But when it comes to me,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 You lost that love, that love, baby Recklessly, you lost that love